Lot Lewin met het nos journaal Het kabinet wil meer zicht krijgen op binnen de Schengen-landen. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid wil een speciale eenheid oprichten die passagiersgegevens verzamelt en analyseert om terrorisme en zware criminaliteit te bestrijden. Wel wil de minister het Schengen-akkoord respecteren, daarin staat dat grenscontroles alleen worden gedaan aan de buitengrenzen van de EU-landen waarbinnen je vrij mag reizen. Kippenboeren die getroffen zijn door het fiproniel-schandaal mogen de besmette mest vanaf morgen naar de afvalverbrander in Weurt brengen. Tot nu toe mocht de mest alleen naar een biomassa centrale in Moerdijk, maar daar is een enorme achterstand ontstaan. Veel getroffen pluimveehouders zitten daardoor opgescheept met bergen besmette mest op het terrein en zolang dat niet is opgeruimd mogen ze geen eieren op de markt brengen. De Internationale Wielerunie onderzoekt of Fabian Cancellara een motortje in zijn fiets had. Aanleiding zijn beschuldigingen van de oud, Amerikaanse oudprof Phil Gaiman. Die schrijft in een boek dat Cancellara in 2010 tijdens de ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix met mechanische hulp koerste. Er gaan al jaren geruchten dat hij sjoemelde. Cancellara heeft de beschuldigingen altijd weersproken. De Zwitser zette een jaar geleden een punt achter zijn carrière. En na jaren van achteruitgang zijn er weer meer planten en dieren in de Rijndelta te vinden. Uit onderzoek in het Nederlandse rivierengebied blijkt dat het aantal soorten weer is toegenomen. De biodiversiteit nam de afgelopen 150 jaar af door kanalisering, giflozingen en intensieve landbouw. Sinds de rivier meer ruimte krijgt en de uiterwaarden zijn vergroot om overstromingen tegen te gaan, gaat het beter met het planten- en dierenleven. Het weer dan nog, het is bewolkt met hier en daar wat regen. Ook morgenochtend is het regenachtig. In de middag klaart het op: het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. Een seconde vertraging. Welkom eh, bij deze alternatieve, mijn reguliere uitzending. Jolien, hoorde je met eh, End of Story? Ja, is altijd lekker om mee te beginnen op deze 9 november. We staan aan de vooravond, vrienden, van de aftrap van de eerste voorronde van de Robakda. Wordt morgenavond is het zover. En daarom zit er ook een band eh, in verstopt die meedoet eh, aan deze fijne competitie die gaat tussen appels en bananen. Of eigenlijk, muziek is geen wedstrijd... maar je moet er wel aan meedoen om een beetje op te kunnen vallen. Dat is een beetje het, uh, het verhaal. Het zal heel erg leuk worden met uh, het patronaat... want uh, het uh, betekent ook dat het een toch een aardig spitsuurtje gaat worden. Want het schijnt dat de dijk morgen ook speelt... maar dan in een grote zaal. Dus die spelen ergens anders. Ja, en uh, daar kunnen wij niet komen. Daar mogen wij niet zijn. Maar goed, uh, dat is eventjes uh, voor uh, het, uh, het verhaal van morgen... Uh, Jolien uh, hebben we al eens vaker gedraaid. Uh, nu weer even de ruimte, dus uh, dan doen we dat ook maar graag. En uh, onze grote vriend Ruud zit er ook weer in. Jazeker. We hebben de, al een week of wat, ik geloof drie, vier weken, draaien we al het titelnummer van uh, het album. Waar eigenlijk uh, hij zijn, uh, ja meer of meer, zijn solo... Uh, inspiratie op kwijt kon. Want het gaat eigenlijk om van, van ja... er is iets niet voor de lage landen. En toen had hij besloten om dat maar te, te schrijven. Het een beetje, komt het een beetje moeilijk... mijn strot uit, maar goed. Een beetje vermoeiende dag gehad. Dat is denk ik de achterliggende reden. Over Erasing Mountains. dus Dat, dat is dus eigenlijk het hele verhaal... over uh, Nederland... Hebben wij een folk of niet? Dat is een beetje de aanleiding geweest om het album eigenlijk te maken. En nou, luisteren een oordeel zelf. Uh, ik vind hem ook nog hier en daar zelfs nog wat, wat met een knipoog weg hebben van de NITS met de Dutch Mountains. Maar dan moet je wel heel goed luisteren hoor. The ocean breathes eternity just like.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 T-Road was dat van uh, Gabby Lieve. Um, het werd uh, eigenlijk min of meer een beetje vergeten, eerlijk gezegd. Het, uh, het, ja, ze heeft het ook uh, als een herinnering op uh, haar uh, Facebookpagina, op haar uh, artiestenpagina gedeeld. Uh, daar staat dan, uh, alweer een jaar geleden bij Giel Belen, dat was op 1 november, dat was afgelopen week. En toen op een gegeven moment werd dat de vraag gesteld, is het uh, zo, waarom is het eigenlijk nou geen hit geworden? Nou, dan heb ik hem maar besloten, we draaien hem gewoon weer, he, MT-Road. En ze is hier ook geweest. Ja, je zit, hier, je, je, je, je, je zit met een vragende blik in je ogen. Zo van, uh, hoe kan dat dan? Nou, het, dat, kijk hier. hier staat het. On State school. Dat is uh, zoiets als op een gegeven moment... Uh, ja, ik weet niet uh, of je dat ooit uh, hebt meegekregen. Maar uh, Giel Beelen, die had op een gegeven moment zo'n programma. Marcus? Kun je het nog herinneren? Op een gegeven moment... Weet je het nog? Gil belen. je bedoelt op, dan wel op 3FM. Neem ik nou, wel. dat was niet op 3FM. Nee, hij had op een gegeven moment, daar kon je dus uh, met je gitaar uh, op uh, je slaapkamer een liedje in, uh, in, in studeren. En, Ach zo, ja. En dan uh, moest je dat opsturen. En uh, dat was dan op een gegeven moment uh, de aanleiding om uh, weer een soort uh, nieuwe talentenjacht uh, te ontwikkelen. En, maar ja, uh, Gabby is uh, ver gekomen. Maar daarna is er inderdaad de de opmerking van vader Lief uh, van Waveren. Die dan zegt, van, wat is er dan mee gedaan? Ja, niet dus. Dat, dat weinig. Nee, dus, dus ik uh, heb echt zoiets van, uh, ja, dan, dan ben je met iets bezig. Je gaat uh, op een gegeven moment uh, onstage uh, doen. Dat was zo'n 3FM programma in de avond op zaterdag en zondag. En uh, dat was uh, helemaal in de teken van de live muziek. Ja, en, en, en dan, en dan, en dan ineens uh, zegt Giel Bele, toedeledokie, ik ga naar uh, Veronica. Zo, uh, zo is dat een beetje gelopen. En uh, voor de rest uh, kunnen we het ermee doen. Dus een beetje, ik zit een beetje met mijn schouders op uh, van, van uh, nou ja, het maakt ook niet uit. Um, ik ga gewoon verder even met het uh, programma, vrienden, want er is natuurlijk nog meer. Koen uh, Alvares, die was hier ook ooit, ook als Antwoordse uh, ingezeten, hè, tegenwoordig. Al lange tijd zelfs. Uh, en dit nummer, dat heet Hell or High Water. I've been floating for years Kissing mermaids past the sand Looking for olives in their eyes A slight breeze of a promised land well I've been plowing the ocean Waiting for someone To come along, mixing salt and oxytocin. Never noticing the oncoming storm. Now, won't keep my feet dry. There will come a time to rescue her. If I am ready, I can swim.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 or how? water Right. Hallo Grass met Cracks en zij zijn hier ook uh, ooit geweest, ik geloof in 2014 uh, in, toen waren ze nog niet zo bekend. Maar inmiddels uh, zijn ze al uh, doorgekomen bij De Wereldraad Door en bij NPO Radio 2 zijn ze ook al uh, uh, te horen geweest. Met een aantal wat oudere nummers die toen van het eerste album afkomstig zijn. Dit zijn uh, nieuwe singles die ze hebben uitgebracht. Vorig jaar hebben ze dat ook al gedaan. En dit jaar doen ze dat ook in rap tempo, moet ik erbij zeggen. Want we hadden de eerste nog niet een paar weken gedraaid. Of ze kwamen alweer met deze. Dus uh, de heren en de ene dame, Nienke Kuzal, hebben er dus uh, kennelijk wel zin in. Koen Alvarez met Hell or High Water, heb je het net kunnen horen. Het is niet de enige zand voor zijn bijdrage vandaag. Nee, want in de tweede uur hebben we nog die band Triangle. Die morgen, nee, niet morgen, maar zaterdag, dus een dag na de Rob daar wordt hun EP gaan presenteren in het Patronaatcafé. Dat gebeurt dus weer op zaterdag, vrienden. Dus uh, als je een beetje support je locals... dan zou ik uh, als halfantwoord zijn... gewoon het Patronaatcafé een beetje gaan bestormen. Want uh, het uh, is gewoon goed materiaal, kan ik erbij zeggen. Vorige week was onze grote vriend Marvin D bij ons in de studio. Ik heb de vlog gezien. Zelfs Marcus staat erop. Ja, zelfs jij staat erop. Ja, verdorie, nee. sta staat nog een keer op het internet ook. <laughs> staat. doe het zomaar best om niet op het internet om niet om te komen. Nee, nee, nee. Maar goed, hij heeft een vlog opgenomen. En uh, toen uh, stond hij daar ook uh, echt zo in de deur van... Hey, we gaan uh, zo direct naar uh, Radio Alternative FM. Zoiets maakte hij van. Het was nog niet hier. Dat was nog ergens in Rotterdam. En toen komen ze hierboven. Ik geloof dat ze zelfs uh, amper de straten uit waren. En toen hadden ze al uh, moeilijkheden op uh, de weg, dacht ik. Ja, ja, ja dat kan je verwachten. Ah, Donderdagavond ja. altijd stress. Ja, natuurlijk. Maar uh, het, het, het, we hebben gelukkig het materiaal ook nog. Er was vroeger zo'n satirisch programma. Gelukkig hebben we de foto's nog. Gelukkig hebben wij de opnames nog. En vorige week uh, hebben ze dit uh, mooie nummer uit laten voeren. Hier in uh, de studio. Uh, Sal, on. Hier is Marvin day.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 Into the sand, looking for your oh, lamb. Soldier on!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 Wat is er gebeurd, liefste? Je zit in... Zouten tranen van Willemijn de Boer. En uh, ja, Marcus, jij wilde wat zeggen. Ik zal net drinken, oh, ja? het is bijna een soort uh, vrouwelijke spinvisachtig. Dat is het. Dat voor een deel zou je dat ook kunnen zeggen. Maar uh, haar liedjes zijn toch ook echt gebaseerd op iets wat er in het persoonlijke leven. Heeft, uh, wat ze heeft meegemaakt. Heel sterk kan je dat uit uh, dit, dit allemaal halen. En wat uh, eigenlijk ook zo mooi is, is dat zij op een gegeven moment. Ja, de hulp heeft gekregen van de mastering van Jif de Gans. Dat is een oud-zieve medewerker. Dus, uh, ja. dus, dus dat is altijd wel weer uh, leuk als je dan ook nog een randje daarmee hebt. Maar dat is, zijn eigenlijk de nummers uh, waar het op gebaseerd is. Maar moet goed uh, naar de tekst uh, luisteren. Dan uh, kan je wel heel veel dingen herleiden. Uh, ze heeft wel uh, interesse, dus we moeten nog eens eventjes I iets gedaan. zeggen. Ik blijf fan. Ja, jij blijft fan en ik zeker ook, want anders zouden we er niet uh, draaien. Dus uh, dat, uh, dat sowieso. Uh, nu de mannen van Stilwave. Ik uh, heb uh, vroeg wel leuk vandaag. Ik zeg uh, ja, is leuk. Uh, de, de, de, het album 'Cell Another Soul is uit. Vorige week gepresenteerd in de Echo. Uh, maar dan is er natuurlijk het vervolg, want ze zijn enkele weken geleden zijn ze hier natuurlijk uh, geweest in, uh, de afgelopen maand, in oktober. Maar dan wil je natuurlijk ook nog het uh, eindresultaat horen. Nou, er zijn dus twee tracks die we vanavond gaan draaien. Dit is de eerste How to Jump uh, of A Moving Car van Still Wave. How to jump out of a moving car? Just let. Her heet deze band en ik zeg en schrijf net wat even op hun Facebookpagina doe ik net doe ik net bij het draaien van deze single Nothing to Fear dat de band zelf dat komt uit en dan moet ik eventjes een hele andere kant op. Er wordt, er wordt wat over gesproken, maar ik zie verder niet waar de band vandaan komt. Maar het is wel een Nederlandse band, dat, dat sowieso. Uh, uh, Indie Rock, nou dat, uh, dat is het uh, zeker. En uh, op dit moment uh, hebben ze dus uh, deze single uitgebracht, die op Indie Excel uh, aardig uh, wat stof heeft doen oploaden bij Dus bij mij ook, want ik kreeg. Uh, de mail binnen van Enderwerf uh, Muziekmanagement. Uh, daar heeft uh, kennelijk uh, de muziekband uh, deze handel ondergebracht. Hun activiteiten. En uh, ja, het is uh, aangekomen vrienden daar uh, van pendants Want uh, we hebben dus uh, besloten om dan ook uh, deze maand eens even voorlopig op de playlist te zetten. Single is uh, sinds 22 oktober uh, ...op een aantal kanalen te krijgen. Dus dat is de reden waarom we hem gedraaid hebben... ...hier bij Alternative FM. En daarvoor hoorde je How to Jump Out of a Moving Car... ...van Stillwave van het album Cell Another Soul. Ze zijn hier een tijdje terug geweest. Een dame die hier over een week, precies een week... hier ...gaat komen met haar akoestische gitaar... ...is... Lisa N. En achter Lisa N schuilt Lisanne de Koning. En zij heeft de, de EP al van de zomer uitgebracht. En dit is het wonderschone nummer San. Uh. Fond. Alaska dus met uh, Red Herring gaat over een kat. Dat hadden we dus al lang al een beetje begrepen. En uh, als je ook goed uh, luistert hebben ze de muziek ook daarin een klein beetje verwerkt. Dit komt al voor op het derde album. Waar er inmiddels ook een crowdfunding actie voorloopt. Bij uh, de gasten van Alaska. Net als Marvin Day. En uh, datzelfde geldt eigenlijk ook voor de band uh, The Tiger Pilots. Die al klaar staan. Terwijl ik ook nog uh, moet zeggen dat Lisa en in dat blokje... Uh, van twee heeft afgetrapt. Volgende week is hier te horen, maar ik ga weer terug naar de Tiger Pilots. want die hebben dus ook een crowdfunding actie. En doordat ik bij Alaska wat achterliep, was er op een gegeven moment onze vriend Ludwien Schouten, die op een gegeven moment zei van de Tiger Pilots. ja, en wij dan? Nou, Ludwien, ik heb toch ook netjes gestort. En dat van iemand die nog in blijde afwachting mag toetreden van de armoedeclub van Nederland, want dat heeft ook wat voeten in de aarde, want ja, als ik uh, daarover nog ga uitweiden. Uh, lid worden van de Kenneman Golf en Country Club mensen... is makkelijker om in de bijstand terecht te komen. Dat uh, zeg ik er maar even bij. Uh, goed, uh, <laughs> dat is eventjes gewoon een, een, een practical joke. Uh, de Tiger Pilots, uh, want ja, daar hebben we het over. Een band die uh, ook meegedaan heeft aan de Rob Akda woord En dat twee seizoenen terug... Het is een Amsterdamse band, dus uh, ze vielen nog net een beetje eigenlijk, uh, in uh, de, de cirkel om mee te mogen doen. En uiteindelijk hebben ze het dan niet gered. Maar ja, uh, ze hebben uh, ook al wel wat uh, resultaten gehad. Want uh, in een van de indie-lijsten is ander materiaal uh, erg hoog in die lijsten terechtgekomen. Uh, Geldt niet voor dit nummer, want dat hadden ze nog niet eerder uitgebracht. Gelukkig nu wel, want wij draaien het. En dat nummer dat heet The End of Us. De mannen van uh, de Tiger Pilots en Jen Davos. Het bracht de tijd op uh, bijna 5 minuten voor 9. Uh, dan betekent dat we er nog eentje kunnen doen. En dat is uh, van een andere in die band. Het is wel een kippenvel, nummer trouwens, van de Tiger Pilots. Deze ga je horen tot aan het nieuws van 9 uur. I dream of you and me van Astrid.